Breng je toekomstdromen dichterbij en begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al sinds morgen. ASN Bank. De hits van 538 overal in Nederland. Het vernieuwde 538 DJs Antour. Maak jouw feest onvergetelijk met de DJs van 538. Check voor alle info en boekingen 538.nl/antour. kantoor. jouw 538.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 De middelbare school in Amsterdam neemt maatregelen naar de schietpartij in een park in Nieuw-West. Donderdag was dat. Een van de doodgeschoten tieners zat op die school, meldt het parool. De school heeft extra toezicht geregeld en veiligheidsprocedures genomen. Ook beginnen de lessen morgen later, zodat medewerkers bijgepraat kunnen worden. In een huis in Heerlen is gisteravond een dode vrouw gevonden. Doodsoorzaken is niet bekend. Daar verwacht de politie pas morgen meer over te kunnen zeggen. Een man uit Landgraaf is aangehouden. Politie weet nog niet wat hij met de dood van de vrouw te maken heeft. De Israëlische premier Netanyahu is blij met de protesten in Iran... die nu al dagen duren. Hij ziet het als een kans om het regime omver te werpen. We staan achter het Iraanse volk, zegt Netanyahu. De demonstraties tegen de hoge prijzen begonnen in Teheran... maar zijn nu in het hele land... In Denemarken wordt woedend gereageerd op een bericht van iemand die president Trump kent. Een plaatje van Groenland in de kleuren van de Amerikaanse vlag. En wat verder opvalt is de timing. Het plaatje werd geplaatst na de Amerikaanse operatie in Venezuela. Afbeelding suggereert dat Groenland binnenkort aan de beurt is. Vanmiddag is het in het zuiden droog en schijnt de zon. En elders is er een mix van zon, wolken en winterse buien. Dus één gaat in het binnenland, vier in het westen. En een waait een matige aan zeekrachtige westenwind. En dit was het nieuws op 538. Kijken we even naar het uh, gladde winterse wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. Zeven vertragingen, je hoort de drie langste. Eerst op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoeverlaken, Dik een kwartier. De A4 Amsterdam Rotterdam bij uh, Rijswijk. Zeven minuten, de weg is wel weer vrij daar. Aan de andere kant op de A4 Rotterdam Amsterdam bij het Ins-Klausplein. Door een gladde weg, twaalf minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A7 Bolzwart Sneek. paal 132,8. Verder op de A7 Duitse grens Groningen 255.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 Wish you were Dagmiddag, Radio 538, Floris hier. dankjewel dat je er lekker bij bent vandaag. Hey, ik was een bijzonder verhaal over een weggesleepte auto in Amerika... met een boeiend einde. Oké, okay. details hoor je naar de nieuwe Ed Sheeran. Dit is Skeletons bij 538. After the after party. Took a bottle and fight Back to us. Mm -hmm. Six shots don't lead to sorry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 Driving Hit pouring gasoline onto the fire I don't wanna make an enemy of you And it breaks my heart We're digging up old skeletons I do When our bodies could be Making the most of our time in this bedroom Put a pin in this tonight I, I, I. Cause if you love me can you do anything for me geparkeerd had en dat je, ja, dat die auto er niet meer staat. Dat je denkt, ik heb dat één keer gehad. De verwarring in je hoofd op dat moment. Het is, het is een complete kortsluiting. We hebben het dubbelchecken op de app op je telefoon. Ja, hier stond hij echt. Ja, is het... ja, in mijn geval was dat ding weggesleept. Omdat ze ja, die parkeerplek nodig hadden voor de poot van een hijskraan. Die ze daar neer moesten zetten. Maar, ja, alles is beter dan dat hij gestolen is. Hij stond gewoon netjes bij de gemeente. Maar ik las een apart verhaal over een kerel uit Amerika. Die belde dus de politie. Omdat hij ja, wat spullen terug wilde uit een auto. Die dus was weggesleept. Maar ik wil die spullen liggen nog niet. Mag ik die even terug hebben? Dat lijkt op zoek op zich onschuldig, maar wat bleek nou? Hij had die auto een dag daarvoor gestolen. Dus daar ben, ben je ook een domhark, dat je dan de politie belt over een auto die je zelf gestolen hebt. Ja. De beste man werd gearresteerd, die spullen die liggen uh, inmiddels netjes in zijn cel. Heeft hij wat gekregen, gelukkig. Op zich een heel onschuldig verhaal, wel met een boeiend einde, of in het geval van die gozer een uh, geboeid einde dan, in dit geval. Het zijn de zonne van 538. ik ben Floris de Purple Disco machine hoor je naar Max en and Andy Grammer. The thing I love is hier bij 538. Bandy, won't you take me home. Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch in the gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love... No, no. I'm surrounded by all the screens of the Gisteren is die verloofd, zag ik op Instagram. Damiano David bij 538 op je zondagmiddag. Floris hier. Taylor Swift hoor je zo meteen. Die doet iets bijzonders met haar huisdieren, heb ik gezien. Maar eigenlijk nog een leukere vraag. Hoe kunnen je huisdieren ervoor zorgen dat je gezonder bent? Antwoord hoor je zo. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Peter Heerschop. De kantinejufnouw. Ze was 1,57 meter 85 kilo. Na een geworden wedstrijd dansen ze op verzoek van de selectie op de bar de kan-kan. Op meerdere manieren onvergetelijk dat beeld heb ik mijn hele leven gebruikt om niet voortijdig klaar te komen. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer Radio 538.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 Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovital 1-a-day testosteron mannen tabletten met zink, wat zorgt voor de instandhouding van een normaal testosterongehalte. Nu alle Luco Vitaal, 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend altijd voordelig. Lees voorgebruikte gebruiksaanwijzing op de verpakking. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika 500 gram voor 3.59. Aldi. Beter slapen. Vind jouw ideale matras met de gratis. Lichaamscan bij Beterbed en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topwerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed. En hier smelt de fans van Voordeelpers echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus kaas, voor maar 1,59.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 Of shop op goosens.nl. 5 3 8. Floris Molenaar. Huisdieren zijn goed voor je hart. Op welke manier? Dat hoor je zo. was a cold bed full of scorpions the venom stole her sand Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, or because you. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, bij 538. Misschien heb jij dit ook wel gemeen met Taylor Swift trouwens. Ik weet niet of je de trotse bezitter bent van huisdieren. Ik had het wel vroeger, bij mijn ouders thuis. Uh, hond Robin, kat Kim, uh, tegenwoordig Teddy, de golden retriever van mijn ouders. Super schattige beestjes. Maar ik doe dit dus ook. Praten. Taylor Swift, die je net hoorde, die is dus dol op haar katten. En die praat dus heel veel met die beestjes. En dat is, dus, dat is dus heel gezond, schijnbaar. Dat is onderzocht. Praten tegen je huisdieren, dat verlaagt de stress in je lichaam. En het is goed voor je hart en je bloeddruk. Het heeft echt alleen maar gezondheidsvoordelen. Gewoon lekker een beetje, ja, toch gewoon een beetje raar praten tegen, tegen, tegen beesten die niet terugpraten. Ik snap trouwens ook wel hoor, dat Taylor dol is op haar katten. Want het is ook onderzocht. Een van die harige viervoeters van haar, Olivia Benson, is. 97 miljoen dollar waard. 97 miljoen dollar. Ja, dan komt er allemaal reclames waar het beest in te zien is. En allemaal sponsordeals. 97 miljoen dollar. Dat is geen kattenpis. Dat zou die kattenpis waard zijn trouwens, hè. Zoveel vragen, zoveel vragen. Je bent bij 538 Floris hier. De nieuwe van Haven hoor je naar Eagle Eye Cherry. Save tonight. Gone and close the curtains,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 Zondagmiddag, wat lekker dat je erbij bent. Dat je die radio aangeslingerd hebt. En per toeval ook nog op dracht. Dat vind ik leuk. Elke week heeft Ari van de Ochtendshow een nieuwe mop. Kijk, we weten het allemaal natuurlijk. Hè. We hebben allemaal tegenwoordig die telefoon. En dan kunnen we hem niet meer buiten. Nee. En er is de Zarkerman. En die gaat op Zarkerruis. En wat gebeurt er nou? Die vergeet zijn telefoon. Dat is dom. Ja, ja naar nou, de je en de Goden overgeleverd. Ja. De enige kant maar op. Maar ja, klopt. Die komt in het hotel. En die moet toch naar huis toe bellen. Dus die gaat. Het nummer weet je van huis weet je nog uit zijn hoofd. Is die bel er naartoe? En die butler die pakt op. Hij zei: James, goeiedag. Hij zei: Zou je mijn vrouw weer van de lijn willen roepen? Want mijn telefoon ben ik vergeten. Hij zei: Dat ga ik doen, meneer. En hij komt naar vijf minuten terug. Hij zei: Meneer, ik heb een hele nare mededeling. Hij zei: Wat dan? Als je een vrouw ligt met een andere man in bed. Hij zegt, meen je het nou? Hij zegt, pak onmiddellijk een geweer uit de schuur. En schiet die twee, al twee hartstikke dood. Hij zegt, ga ik doen, meneer. <tie> ja, die kom, dat kwartier komt hij terug. Hij zegt, meneer, hij zijn alle twee, die vrouw en die man doodgeschoten. Maar wat moet ik met die lijken doen? Hij zegt, gooi die man in het zwembad. Hij zegt, meneer, we hebben helemaal geen zwembad. Zo, dan ben ik verkeerd verbonden. <tie> Lekker helpt het goed met Ari. Woensdagochtend in de 5 Ochtendshow. Een gloednieuwe mop van Ari bij 538. Boos Malone en Chemical. Hansie, waar heb je zin in, jongen? Goeie platen! Gaan we regelen. Licky Lee zometeen naar Davina Michel. What a woman. Thank you. In Follow Rivers, de Magician Remix Radio 538, je zondagmiddag Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vandaag Ik zag een bericht op TikTok en Misschien heb je het meegekregen hoor, maar ze hadden in New York In Amerika hadden ze een stuk rustiger oud en nieuw dan gepland Het hele verhaal hoor je zo Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken raakt ons stroomnet overbelast Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s'avonds is het erg druk Dit kan voor storingen zorgen